Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, hè hè, nou nou. Jongen, jongen, wat met dat rennen zeg? <laughs> Plot, ja, dat liep allemaal niet zoals nee, je nee, gepland nee. had. Hè? Nee, dat liep heel anders. dat liep ja. Heel anders. Ja. Ja. je een half uur te laat, met, dat haal ik nooit meer. Ik stak hijgend achter de microfoon. Oh, dat valt reuze mee. Het viel nog mee. Ja, het is allemaal toch weer goed gekomen. Ja. Ik, ja, was... ik had er hier ook een harde helft in. Want ja. mijn techniek werkte niet zoals, ah. ik, zoals ik het weer zou willen. Dus ja. niet, oh, Ruud, Ruud, Ruud, Ruud, Ruud help! Ja, en dat was hij hè dat was hij ja ineens, dat ja. was hij ineens gaat niet meer te goed dat ja. was goed ineens. Ja. als je heel hard Ruud roept dan staat hij ineens voor je neus ja dat ja. is zo ja telepathie dat is dat ja hè ja. Nou, ja ja daar ja. komt ik tegenwoordig helemaal verslaafd ben een Star Trek dus dan krijg je al dat soort dingen en dan krijg je die dan krijg je die gaven zo Boven Beamers natuurlijke gaven. Beamers up, squaddie. <laughs> <laughs> nee, die hebben we al gehad. Ik zit nu in de tweede, ik zit nu in de tweede serie. God, de, jongen. De eerste toch? serie hebben we al helemaal gezien. Ja. En ik zit nu in de, in de, in de tweede serie. De next generation. Wat zal, wat zal jouw baas blij zijn dat je gepensioneerd bent, zeg? Hoezo? Nou, want dan hij gewoon een werknemer minder... die de hele dag naar Star Trek zit te kijken. Ja, dat is waar. <laughs> ja, dat is dan weer waar. Ja, dat, dat is dan weer waar. Eh... <laughs> uh, zo, nou, oké, okay. gaan we even niet op letten. we nee. Let even op hem. Letten even wat doen Oh ja, ik Nou, iets. zullen we niet even goedemiddag zeggen tegen onze luisteraars? Oh, hadden we dat hebben we nog niet gedaan. Nee, je, je valt er gelijk in met uh, oh, oh, oh. oh ja, zware. Oh ja, nou. ja, goedemiddag oh, ja. allemaal. Middag allemaal. Ja, leuk te En een smakelijke lunch toegewenst natuurlijk. Hè? Een smakelijke lunch toegewenst natuurlijk. Nou, dat ook nog. Ja, natuurlijk. Het is ja. de lunchtijd. Is het de uh, lunchtijd? Ja, anders heet we het wel, oh. wel Zandvoort Dineert. Ja, dat is waar. Nee, u luistert dus naar Zandvoort Zand lunch. Dus ja. lijkt het me logisch hoor. Ik weet het niet, maar... Toch? Oh. Dat ik iedereen oh, ja. een smakelijke lunch toe wens. Trouwens, jij ook een smakelijke lunch, doet. Ja, je hebt voor heerlijke croissantjes gezorgd. Ja, lekker hè. Ze zijn in de aanbieding op zeg, donderdag. Andere side, <laughs> uh, zeg andere sidekicks. <laughs> Dolly neemt tegenwoordig de lunch mee. Um, dit wordt standaard. Sorry! <laughs> nou, hint, hint. Zie je voor dat depp ook met een tas met brood aankomen. En, en, en, en een en, rond met een pan soep. Een rond met een pan soep. Ja, nou, dat is wel helemaal goed. <laughs> maar goed, we gaan wat doen. Want, oh ja? Uh, ja en we beginnen vandaag klassiek. Ach, hou op. Ja. Dat heb je toch op zondagavond, man? Ja, je nee, je nee, maar, uit nee maar het is vandaag de geboortedag van een hele beroemde componist. En ik denk... Dat is uh, toch geen artiest? Ja, natuurlijk wel. Oh, jammer. <laughs> <laughs> ja. Waarom nou weer jammer? Ja, weet ik veel. Ik lul ook maar wat. Ja, maar we beginnen eerst met iets anders. Oh, toch wel? Ja, we hebben eerst Ricky Lee Jones. Die stond er nog in. Oh. Nou, dat is er nu uit. Ja, dat is er nu uit. De vijf in the back all day. When the night time comes. Hey, hey, there's this cat down there that makes a bad kind of soup. I'll come around, studding my luck to my chute, coop. Cecil gives me calling. he will never take my coin. I say, I got 30 dollar in my pocket. What you doing? I holla, come on, Cecil, take a dollar. And he waves it at the jail And the kid said, I ain't got no dough, I just want some O.J. I said, don't look at me 'cause he was looking my way When well, Cecil wins upon him Some juice and some green, And the kid walks on and puts a quarter In a pinball machine And he said, come on, Cecil, give me a dollar Come on, Cecil, give me five Your hair turns gray Sister's in a mustard She loves to walk the puppy like the pickles in the relish. She never gets enough Hershey's milk chick Steaming on a stick With a hot lamb sandwich Old oh, lettuce get thick It's not because I'm dirty It's not because I'm clean It's not because I kiss the boys Behind the magazines Hey boy How about the fight? Still comes Ricky with the girl on tight end. No, They don't know your name. She knows what you got from your matchy ball to the chicken in the pot. Chicken in the pot. Chicken in the pot. Chicken, chicken up down. I want we'll a soft, soft joint Got a jukebox to lose the toy Ricky Lee Jones is dat. We kennen haar natuurlijk van de grote hit uh, Chucky's in Love. Maar er is een ander liedje van de Danny's All-Time All-Star Joint. Zo heet het nummer. En ik beloofde u dat we klassiek zouden beginnen. En uh, dat is dan niet helemaal gelukt. Maar we gaan dat wel doen. Want uh, ik ga u vertellen dat het is, ja, het, het is een beetje twijfelachtig eigenlijk het volgende. Want het, het is een hele beroemde klassieke componist... wiens geboortedag het is vandaag. Tenminste, daar wordt aan getwijfeld. Want er staat, als je dan goed gaat kijken... dat er twee datums zijn waarop hij geboren zou kunnen zijn. Nou, misschien, uh, misschien heeft hij er heel lang over gedaan. Nou, een lange bevalling <lacht> <geweest>. <lacht> als, je geduurd heeft, als die bevalling geduurd heeft van 22 februari tot 1 maart... nou, dan is het... Uh, ja, nou, je weet het niet hè, hoe dat vroeger ging. We waren hey. er niet bij, Nee. Gaat maar, daar ook het een en ander fout zo te zien. Waar? In de non-stop. Oh. Er zit iemand in het systeem te rommelen. Oh jee. Ah. Oh jee. Nou, ja, dat, ik hoorde ah. net al uh, op de radio. Mijn kleinzoon zat te luisteren. Die zegt, Oh maar ik weet niet wat er was. Ik hoorde eerst, uh, dat vond ik al heel gek, K3. Maar die blijkt dus gewoon op de mm. lijst te hebben gestaan. En ja. toen uh, gingen er ook wat dingetjes fout. Ja. Nou ja, nou. ze zijn erin bezig zo te zien. Okay, okay. Maakt er allemaal niet uit. Er wordt uh, gewerkt. Uh, en waar uh, gewerkt wordt. Nou, ja. vallen Spaners. Zo is het. Maar het gaat dus ja. om Frederik Chopin. En dat is natuurlijk een hele beroemde componist. En ik vond het toch wel leuk. Zomaar eens omdat we dat eigenlijk nooit doen... om het vandaag gewoon een keer wel. Maar dat is ook niet voor niks, hè, dat we dat nooit doen. Nee. <lacht> nou, ja, we toch. hebben een format. Sommige dingen draaien we gewoon niet. <lacht> nou ja, oké, okay, laat maar gaan. We hebben helemaal geen Artiest. format. Dat is juist leuk. ligt. Het is een mooie wals van Chopin. Op piano, luistert u maar. Het is echt mooi. Het mag gewoon best eens een keer. rustgevend begin dit. Ja, schitterend. Daar gaat het ook niet om. Maar ik denk dat als mensen nu aan het zoeken zijn via hun zenders, dat ze nooit verwachten... Dat het Zandvoort luncht is. Nee, dat weet ik. Maar ja, ja. dat is juist het leuke van dit programma. Dat het allemaal kan. Je kan alles verwachten. Ja. Je kan alles verwachten. Ja. Ja, we hebben besloten... Dat hebben we wel bewezen in de ik... afgelopen jaren. Ja, hè? We, we, hebben, we hebben besloten ook wel eens een keer... Armin van Buren gedraaid op zijn verjaardag. Dus nou, eh, nou. Lodst een uiterste Nou, kan, nou, dat, nou eh, We gaan het goed maken met een Zandvoortse 3-in-1. Uh, heb jij je Zandvoortse 3-in-1? Ik heb een Zandvoortse 3-in-1. Oh. Wat ja, grappig. Ja. Van wie? Van Triangle? Nee? Oh, Alain. Alain Clark. Oh, oké. Okay. We gaan naar Zandvoortse 3 in 1 doen. Oh, wat gezellig. Dat ja. vind ik leuk. Ja, ik ook. Ja. Vind ik nou leuk. Ja. Zandvoortse 3 in 1. 3 in 1 in 1.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 Zandvoortse drieën, dus, uh, onze Zandvoortse held, Alain Clark. Overigens in uh, 1979 op 4 juni geboren in Haarlem en uh, hij uh, bezocht in Haarlem ook het Kornherd Lyceum, uh, uh, Lyceum. Ja, moet ik het <lacht> goed zeggen. Ja. Ah. Uh, het Kornherd, het, het woord. We gaan dit programma de versprekingen show noemen. Ja, kan onderhand wel, hè, met ja, al die moeilijke met woorden. Met de meteorologisch en zo. Ja. Maar goed, uh, Allen dus. En uh, hij uh, woonde ook nog een aantal jaren aan de mantel in Amerika. Waar hij het vak leerde. Een aantal jaren dus. En uh, nou ja, uh, ik ken hem al vanaf, uh, uh, vanaf dat hij baby was. Ja, een klein jongetje, dat ken ik hem al En uh, nou ja, hij uh, werd natuurlijk vanaf 2004 een beetje succesvol met zijn eerste platen die in het Nederlands waren uh, Gigantische hit had hij onder andere met Lekker Maar uh, in 2007 brak hij echt door met het album Live It Out En uh, dat was een prachtig album waarop een aantal knallers van hit stonden En uh, de grootste daarvan, die heeft u in deze 3-1 gehoord 'Father and Friend, samen met zijn vader Deen en uh, volgens, uh, volgens Wikipedia was Deen uh, de zanger van Deen en de Jukes of Soul. Nou, ik kan u nog even wat anders vertellen. Hij was daarvoor de zanger van de Soulful Blues Quality. Uh, waar ik samen, uh, jarenlang samen met hem gespeeld heb. Uh, vanaf ja, 19... moet je het even toevoegen. Vanaf 1967 tot en met uh, 1972. En daarna nog uh, vanaf 1986 weer tot in de jaren 90. Uh, hadden we de Soulful Blues Quality en... Uh, Vorig jaar nog, eh, op 6 januari, eh, hebben we nog eenmalig één keer samen eh, met die Soul van Blues Quality gespeeld in Alkmaar. Bij een eh, tribute aan Jan Hupkins. Daar was alleen ook bij, toch? Daar was alleen ook bij. Ja, leuk. Ja, Daar was Alain ah, ook bij. Enig. Als zogenaamd mystery guest. Ja. Ja, leuk als dat ja, allemaal. Enig. Maar goed, alleen klaar ik dus. U hoorde erachter. En volgens Back to My World. En daarna Father and Friends. En daarna Blow It Away. Juist. En, uh, het nieuws van de NOS om uh, 1 uur was niet uh, geheel en al actueel. Er zat iets uh, niet helemaal goed in het systeem hier. Of bij hun, dat kan ook. In ieder geval het was oud nieuws. Wij hebben wel actueel nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Pierik. Uh, jawel. We gaan eens kijken hoe actueel het is. Nou, voorlopig begin ik met een, met een nieuwsberichtje wat al iets ouder is. Maar niet minder leuk en interessant. Want, lieve mensen, de voorverkoop is gestart voor de Jumbo race dagen driven bij Max Verstappen. Die op 20 en 21 mei gaan plaatsvinden op het circuit in Zandvoort. Tijdens dat familie-evenement kunnen liefhebbers van de Formule 1 en fans van Max Verstappen de Nederlandse F1, Formule 1 held live in actie zien. Nou en geloof mij, dat is zo leuk. In de voorverkoop zijn toegangskaarten verkrijgbaar voor de Formule 1 paddock, weekendkaarten voor beide dagen toegang dus en Formule 1 paddockkaarten.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 dat er bijna geen controle is, zoals bijvoorbeeld bij maaltijdbezorgers of verkoop via Marktplaats. Controleert u alstublieft uw geld goed voordat u het aanneemt? En dan even kort een paar uh, dingetjes waar u op moet letten om, om het te kunnen controleren. Dat is ten eerste het watermerk. Als u het biljet tegen het licht houdt, verschijnt uh, in het watermerk het gebouwtje en een getal van 50. Dan kunt u het ook merken aan de voelbare inkt. Aan de voorkant van het biljet kunt u uh, de ribbels aan de bovenkant uh, voelen. Dan een hologram als u het biljet kantelt... en het geval 50 verspringt van het gebouwtje naar het euroteken. En uh, ja, als u dan toch merkt dat er vals geld aan u wordt aangeboden... of heeft u dat ontvangen... dan is er een verzoek van de politie om daar een melding van te maken. Dat kan via telefoonnummer 0900... 8844. Maar controleer uw geld goed voordat u het in de kassa of in uw portemonnee stopt. Parkeergelden zijn een mooie bron van inkomsten voor gemeenten. Per inwoner heffen Zandvoort en Amsterdam jaarlijks de meeste parkeergelden. En dat is respectievelijk voor Zandvoort 259 euro en 232 euro voor Amsterdam. Zo blijkt uit de jongste begrotingscijfers van gemeentelijke heffingen 2018, verzameld door het CBS. De genoemde bedragen zijn inkomsten uit parkeervergunningen van bewoners en parkeergelden van bezoekers. Zandvoort en Amsterdam heffen beide meer dan het dertienvoudige ten opzichte van het landelijk gemiddelde, en dat is 17 euro per inwoner. Nou, gaat u daar allemaal maar even over nadenken. De gemeente Zandvoort is in 2017, ja, want we hebben nog een record hoor. We zijn niet alleen met de parkeergelden op de eerste plek terechtgekomen. Maar ook op de koopwoningmarkt zijn we op de eerste plaats gekomen als best presterende gemeente. Op plaats 2 en 3 zijn Almere en Noordwijk geëindigd. De top 10 van deze ranking wordt hoofdzakelijk bezet door gemeenten uit Noord- en Zuid-Holland. Amsterdam valt net buiten de top 10 vanwege de afname van het aantal transacties... Deze ranking wordt elk jaar door woningmarktcijfers.nl opgesteld in samenwerking met het blad Vastgoed. De volledige lijst met kaart is te zien op de website van vastgoedactueel.nl en woningmarktcijfers.nl. De Nederlandse woningmarkt heeft overigens een uitstekend jaar achter de rug. En nog belangrijker voor de woningmarkt en economie is de stijging van het aantal transacties. Nooit eerder werden in Nederland zoveel woningen verkocht.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 Ook staan de parade en vele activiteiten gepland. Vanwege de directe treinverbinding met de hoofdstad... start deze op het St Zandvoortse Stationsplein... om vervolgens via de boulevard naar het openingsfeest... in het centrum van Zandvoort aan zee te trekken. Dit betekent de start van drie dagen activiteiten en festiviteiten... waarbij de LHBTI-gemeenschap Vrijheid en Helden centraal staan. Dan een laatste berichtje... Ruim tien jaar geleden is de gemeente Zandvoort samen met meerlanden gestart... met het uitdelen van gratis compost aan inwoners als bedankje... voor het gescheiden aanbieden van groente, fruit en tuinafval. Op zaterdag 17 maart is het weer zover. Bewoners van Zandvoort kunnen dan gratis meer compost ophalen bij de gemeentewerf. Met deze jaarlijkse actie bedanken gemeenten en meerlanden bewoners voor hun inspanningen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 Het is opnieuw ijskoud, want het kwik blijft wederom de hele dag onder nul met vanmiddag maximaal min 2 graden op de thermometerbuis. Voor het gevoel zal het wel weer vele graden, graden kouder zijn, want er waait een krachtige en aan zee harde oostenwind met windkracht 6 tot 7. Voor het gevoel is het dus min 10 tot min 12.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 Este tango que es burlón y compadrito, si ató sanas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Con juro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo jugatón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos, canjenga en las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer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 Give me your lips, the lips you only let me borrow Love me tonight and let the devil take to morrow I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me The kiss of fire Ja, waar hoor je dat nog? De Nederlandse radio, hè? Ja, Dit ja, soort prachtige uh, dingen. Zeggen. Ik heb net even de brand weer gebeld, want we hadden brand. Ja, we hadden brand. Kiss of fire, hè. Dat is helemaal fout. Ja, ja, Loopontwikkeling ja, ja. Ja, ja. en zo. No. Ja, en je vraagt of ik de kachel zet. Ja. ja en ik ja. <lacht> <lacht> <lacht> nou, kom bij die ant is het er ook, hè. He. Ja, ik het koud. Daarom zet ik kiss of fire op. Oh, was het ja, daar kreeg, daar oh. kreeg jij het dus niet warm van. Ik kreeg het er niet warm van hij vond het wel mooi hoor. Jawel, hè? Ja, dat was wel heel apart. Ah, ja, dat maar wat dat betreft zitten we vandaag toch een beetje in de aparte dingen? We zijn al een beetje de, ja. Nou, we zijn zelf al twee aparte figuren. Oh ja, natuurlijk. een paar apart. Ja. <laughs> nou, oké. Okay. Maar dit ja. was uh, Hugh Glory. Wie is dat ook weer? dat is een acteur, is, geloof ik. Hè? Ja, dat uh, beter bekend als, uh, als uh, House, Dr. House. Oh ja, oh ja. dus een wekelijkse serie ik van kijk vroeger al, ik kijk alleen maar Star Trek dus ja wel, jongen uh, toen uh, was Star Trek uh, nog helemaal niet toen oh, nou was het, het nog niet nee, oh. nee jongen nee. Oh. toen was er nog helemaal geen Netflix oh. Toen House werd uitgezonden. Oké. Okay. <laughs> maar nou, het is ook een goede artiest gewoon. Het is een goede artiest. Want ja, hij ja. maakt heel aparte muziek. Want Absoluut. vorige week was we ook wel het van de Dus Dat was hier heel wat anders, hè? Ja, ja, anders. Ja, ja, volgende week laat ik weer iets heel anders horen. We gaan uh, even ja. naar artiest in het licht. Want uh, ja. ik zei het al: we hebben een aantal aparte jongens vandaag. Ja. Uh, want de volgende is ook weer. Ja, het is wel een oude knakker. Maar. Uh, uh, uh, ja, en hij is ook al heel lang dood, heel lang al. Ja. Uh, 1944 om precies te zijn is hij overleden. En weet je hoe? Ik heb geen idee. Nou, ik zal het je vertellen. Ik weet ook niet om wie het gaat. Nee, dat weet nee. je niet. Nee, dus hoe moet ik dan weten hoe hij de yeah. wereld verlaten heeft? Deze meneer die werd geboren in het plaatsje Clarinda. Dat ligt in Iowa in de United States of America. Uh, dat gebeurde. Oh. Dat gebeurde op 1 maart 1904. Oeh. En uh, hij overleed boven het kanaal... De, weet, dat is dat water tussen Engeland en Frankrijk... <coughs> want daar werd hij neergeschoten tussen, op 15 december 1944. Ja, en het was een Amerikaanse jazz-trombonist, uh, bandleider en arrangeur... Uh, toen de swing ontzettend populair was. Hij uh, werd beroepsmuzikus tijdens uh, de jaren twintig... En speelde onder meer bij de orkesten van Ben Pollock... Red Nichols en Smith Bellew. En in 1933 werd hij muzikaal leider en arrangeur... Van, de, uh, Dorsey Brothers, van het Dorsey Brothers Orkest... dat hij moe van de vele ruzies tussen de broers in 1934 verliet. Voor uh, Ray no Noble, een uh, bekende Engelse orkestleider... die zijn carrière in de Verenigde Staten stelde uh, voortzetten. Nou, uh, de kenners hebben het natuurlijk al lang gehoord. Het gaat over Glenn Miller. En, ah, uh, natuurlijk. Ja, dat wist Glenn, ik ook meteen. Dat wist je niet. <laughs> <laughs> Glenn maar Miller. ik dacht wel die kant op. Ja, oké. Okay. Nou, Glenn Miller, uh, uh, ondanks dat hij in 1944... boven het kanaal uh, werd neergeschoten... omdat hij tot kapitein werd benoemd... om uh, een band te leiden... Uh, voor de Amerikaanse troepen... die op dat moment dus druk bezig waren in Europa. Uh, ja, zijn vliegtuig... werd uit de lucht gehaald door uh, de Duitsers. En ja, helaas. Maar goed, we gaan zijn... aller, aller, aller, aller... aller grootste bekende nummer uh, laten horen. En u weet dus dat het... dus om Glenn Miller gaat. Artiest in het licht. En dit is de originele... oude opname. Dus niet de remake, maar de echte. MUZIEK Is that a me banana May I come and be one, Live six foot, seven foot, eight foot Ja, nou als dat niet oud is, als dat niet nog is, dan weet ik het niet meer hoor. Harry Bellefonte was dat. En Harry Bellefonte is vandaag maar liefst 91 geworden, dolly. 91. 91. Jee, wat een leeftijd. Ja. Hij werd geboren als Harold George Belafonte in Harlem, New York. Ja, Harlem, hè? Dus ja. Een beetje een Harlemmer, dus eigenlijk. Ja. En hij uh, uh, op 1 maart 1927, dus een Amerikaanse zanger en acteur, hij. Uh, werd uh, kreeg als bijnaam de uh, King of Calypso... omdat hij met name de Calypso-muziek... internationale bekendheid gaf. Later uh, ging hij kerstmuziek zingen. Uh, hij werd bekend uh, met zijn hit De Bananenboot maar dat was lang niet de enige, want hij had er een heleboel. Wij kennen onder andere daar ook nog een keer Jamaica farewell. We kennen ook nog het prachtige Island in the Sun. Maar we kennen ook van hem nog Curucucu. Uh, Die kennen we ook nog... En natuurlijk het fameuze Derde hol in de Bucket. Ja. Dat ook van, uh, van dezezelfde meneer is. En hij is later natuurlijk uh, ambassadeur geworden voor UNICEF. En hij heeft onder andere ook meegelopen in de jaren 60 in de Civil Rights March. Je weet wel, die march die uh, door Martin Luther King geleid werd. En zo. Nou, dat, uh, dat ook allemaal nog. En dit wat u dus nu van hem hoorde, dat was de bananenbootsong. Nou, nog een artiest in het licht. Tot het nieuws van één uur uh, gaan we dat net redden. En dat is allemaal weer wat actueler. Die meneer komt uit uh, Volendam. Jawel. Die komt uit Volendam. Bekend als zanger van The Cats, maar dit is een van zijn grote solo hits. Piet Veerman en Sailing Home. violence of the sea Piet tegelijkertijd But Geboren in Volendam. Geboren in Volendam, dat zei ik natuurlijk al, in 1943. Dus hij is, vier, hij is 75 geworden vandaag. Ja, kan ik snel rekenen. Zo. Hij is 75 geworden, onze Piet. En uh, nou ja, hij doet het nog steeds. Hij heeft nog steeds een prachtige stem. En uh, ja, hij is natuurlijk een, een gigant in Nederland. Hij heeft meer dan 30 gouden platen gehad. En uh, nou ja, bekend geworden natuurlijk sinds 1964 als zanger, gitarist, componist van The Cats. En vanaf 1985 uh, solo gaan, uh, gaan zingen. Prachtige stem, prachtige liedjes allemaal. En uh, ik heb ooit toch wel de eer gehad om uh, een paar keer met hem samen te zingen. Toen ik in uh, Volendam in een pianobar uh, werkte. Waar hij zelf regelmatig binnenkwam. Stappen voor een biertje.